9 uur. Het is 9 uur. Dit is Jeroen Jepkemaam. De Tenhoice van de Mensen de aanslag van gisteren herdacht. Tijdens de herdenking staken inwoners van Londen en toeristen vaccinelichtjes en kaarsen aan op het plein. Er werd een minuut stilte in acht genomen en er waren toespraken. De Londense burgemeester Kaan sprak van een aanslag op onze gedeelde waarden. Minister van Binnenlandse Zaken Rudd benadrukte dat het belangrijk is de terroristen te laten zien dat ze ons niet zullen verslaan.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 Het vuur dreigt over te slaan naar een loods van het bedrijf. Daarom houdt de brandweer de omliggende gebouwen nat. De brandweer waarschuwt iedereen in Capelle de ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. De politie heeft in een voormalig hotel in Arnhem... twee doden gevonden. De straat is door de politie afgezet. De politie kan volgens de Gelderlander af op een alarm... dat afging in het hotel Rembrandt. Er zou een steekpartij zijn geweest... maar daar heeft de politie nog niets over gezegd. De politie onderzoekt ook of het hotel mogelijk nog gebruikt werd. Het zou gesloten zijn waar volgens buurtbewoners overnacht er nog wel eens iemand. Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben een middel gevonden om veroudering terug te draaien. Het middel is nog niet getest op mensen, alleen op muizen. Die werden fitter, alerter en kregen een vollere vacht en hun organen gingen weer beter werken. Een stof die door de onderzoekers zelf is ontwikkeld, pakt de cellen aan die een rol spelen bij veroudering. Het weer vanavond en vandaag droog en helder. Minimum temperatuur in het middenland rond het Vriespunt. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Het wordt 12 tot lokaal 16 graden. In het weekend zijn er meer wolken en is het iets koeler. Maar het blijft overal droog. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Oh jee. En dan heb ik het toch over dat uh, dit soort uh, jongens uh, in opkomst zijn uh, bij de, de Rob Akda wordt. Want uh, ja, ik uh, bedoel, we hebben natuurlijk Baptist gehad. We hebben het, uh, het tweetal wat we vanavond uh, hier in de studio hebben. En deze fijne, fijne Rick, uit, uh, ook uit Haalem, uh, Precursor, uh, afgelopen weekend nog te bewonderen in de finale van de Rob Akda wordt. En in het verlengde daarvan heeft hij ook een uh, klein toeneetje. Zo was hij uh, afgelopen zaterdag nog in OT301. Dat is aan de overtoom in, uh, in Amsterdam. Uh, dat, dat schijnt in een of andere oude uh, kraakpond uh, te zijn. Uh, en daar uh, heeft hij uh, een uh, setje gedaan. Een uh, DJ Doe jij dat ook nog, uh, Dylan, eigenlijk? Of uh, is dat? Uh, ja, volgens mij wel, hè, toch? Ja, wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, ho, ja, ho, ja, ja, nee, ja check. Goeie, ja, okay, ja, ja, check, check, check. Ja. Nee, je, nee, dat doe ik af en toe wel. Ja, maar zo Niet, is niet dat... heel vaak meer. Nee. Dit, dit is wel mijn ding nu. Dit is uh, de core business. Ja, ja. Uh, Want uh, ik hoorde toen ik hier vrijdag uh, uh, vanuit de, de studio uh, dat, uh, het overzag eigenlijk allemaal. Want het uh, was mij allemaal te hectisch uh, daar beneden in die, uh, in die, in die, in die foyer en weet ik allemaal wat. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon zitten en dan uh, ondersteun uh, ik het wel met. We komen het avond. Ja, ik heb voor ons toch gezien. Dus dan, uh, dan hoef ik niet uh, nog eens een keer het uh, nog eens een keer dunnetjes over te doen. En, en toen hoorde je ineens, hé, wat krijgen we nu? low Sound System is de DJ van de dienst. Dus jij ja, had die hele grote zaal uh, die je moest een beetje moest verwerken. Ja, dus, nee, uh, ik, uh, ben concert -dj. ik ben concert-DJ bij het patronaat tegenwoordig, dus oh, dat doe ik af en ah, toe wel eens. Oh, ja. oh, dus dat is een beetje, nou, ik wil niet onnubiedig zeggen de snappel, maar… Uh, nee, maar het is gewoon leuk. Ja. Zijn basis, is leuk, een beetje de ah. zaal vermaken voor de act, na de act. Ja. En bij de Robak, daar dus ook tussendoor. Ja, want ik had, uh, ik had uh, samen met Marcus... hadden we ook gezien... Uh, bij de derde of de vierde voorronde. Uh, uh. Volgens mij de... Derde? Derde, voorronde. ja. Derde. Derde vierde, vierde, vierde moest ik zelf spelen namelijk. Oh ja? Ja, en Patronaat ook. Ha, ha, ha. <laughs> dus, dat was een... Uh, wat we ook nog eens een keer... heel bizar hadden meegemaakt... was tijdens een voorronde... dat uh, Marcus en ik... Uh, nou, Marcus was aan het uh, fotograferen... en uh, ik liep uh, wat interviews te doen. En ineens... BOOM! Stonden wij weer oog in oog... met Chef Special... Ik denk, wat? Oh, we uh, waren aan het repeteren in de grote zaal. Ik zeg, oh. En uh, Hamas wist dan nog precies uh, hoe, het, hoe het was hoor, bij ons. We hebben, ze, oh, we hebben ze ooit nog eens een keer in de oude studio. Ja, dat kun je niet voorstellen. Maar dat is nog, uh, nog drie keer kleiner dan deze ruimte. Dus, uh, Wel gezellig. Dat vonden zij dus ook. Ja, dat nou, ook. Praten wij dus over 2009. Maar ja, tegenwoordig hebben ze Paul Heijink als uh, een of andere boekingsmanager en weet ik maar wat. Dus voor een Prins en de stroopwafel. dat zit er niet nee. meer. in. Nee, nee, nee. Uh, ik weet niet uh, hoe het met jullie gaat uh, die kant op. Gaat het, uh, gaat het, uh, gaat het die kant ook een beetje op of niet? Nou, niet dat we zit. Nee. Nee, we, we verdienen zin... geen goudgeld of zo hoor. <laughs> Dat, uh, we we, ver, we verkopen een... geen ziggo nee, nee, uit of zo hoor. Het gaat mij even om het, het verhaal van... Uh, wordt, het bereid, wordt het nu opgepakt? ja dat, dat ja. er het dus ja. nu gewoon echt uh, mensen zijn well, Kijk, we, we hebben jullie uh, voor Men, mensen dat beginnen ook. wel de, de van oh dat zijn die ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja. oh ja dat zijn ja. Hun. oh ja ja, ja ja want dat Hide en ziek, dat, wat je, dat wat ja. was bij de tweede keer dat je hier was dat was met Dax uh, met, met Dax, de ja. Dax nog uh, en toen maak ik denk Fred, dat nummer dat heb ik gehoord ja. toen, jij liet het al, <laughs> al blij en toen was het bij mij en ineens schat het met binnen dat is Haarlem and ziek. ja was dat wel een van je eerste nummers? Nee, hij is inmiddels wel twee jaar oud, maar ja. dit is een beetje een ge gereviseerde versie, zodat hij nog een beetje mee kan, zeg maar. Ja je kan wel oude nummers blijven doen, maar je moet ze wel een beetje updaten, zeg maar. Met, uh, want je het, is net, het is net Windows. Update. Ja, nee. <laughs> Alleen, ik gebruik geen Windows. Fuck Windows. Nee, sorry. Maar, uh, <laughs> sorry, Windows gebruikers. Ik heb er hier nog eentje. Die gebruikt Linux. Dus wat dat gaat doen. Oh, dat is echt een beetje de elite. Nee, grapje. Nee, maar het is zo van... Um, uh, je, je kan wel oude nummers gebruiken, maar als je zeg maar... Uh, ik deed dat toen, bij uh, toen ik de EP release show van de vorige EP had in Patronaat, speelde ik Hide and Seek ook. En ik ja. kreeg toen de, de tip, zeg maar, van... Je, je hoorde wel dat Hide and Seek een ouder nummer was. Dus dacht ik ja, we kunnen wel blijven doen, maar dan moet je hem wel um, iets moderner maken met de nieuwe technieken die je zelf aanleert, die je van school leert. Uh, dat je hem, zeg maar, upgrade, zeg maar, ja, ja, ja, dat hij ja, ja. wel mee kan. ja, ja, ja. ja. Dat blijft gewoon fijn om te spelen. Dus. Ja. Want uh, die EP, uh, dat, dat is Transitions. Daar hebben we ja. het over. Hè, want het, die is pas, dus, uh, nou ja, pas verschenen. Maar die, maar nou, ik, ik zit ineens kijken. Elf minuten geleden. First block is done. En ik zie hier in heel bekende ruimte. Met al die rare dingen. Een zie ik een filmpje ineens weer voorbij komen. God, door hier toe. We zijn snel, hè? Ja, het is voldoende hier echt niet te geloven. Ik moet een beetje up-to-date blijven. En ja, precies. <laughs> dan zie ik nog een... Je kan zo... Uh, Misschien moet je, je een windows updaten, up ja. Ja, ja, ja. En dan weer opnieuw opstarten. Ja, ja. dat is... Zo'n helpdesk. He? <laughs> Heb je de router opnieuw opgestart? Ja, ja. ja. Heb je de router opnieuw ja. opgestart? Ja, hebben we gedaan. Uh, is dat ook gedaan? Ja, is ook gedaan. Uh, maar goed... Um, die, die is uh, onlangs uh, verschenen. Ja. We, uh, dat is oh, 1 maart. Ja. 1 maart. Uh, nou, zie je? Dus. Ja. dus de, uh, ga ik even naar de dame in kwestie. Uh, ja. ja. Want uh, <laughs> ja, kijk, uh, jullie doen het met z'n tweeën, natuurlijk. Hè? Dat klopt, ja. ja. Ja, deze EP is de eerste die we echt met z'n tweeën als duo hebben gemaakt. Uh -huh. uh, Waarin uh, zit jouw bijdrage in dat hele verhaal? Vooral heel veel het, uh, het live spel. Ja. Dus uh, er is vooral heel veel gitaar toegevoegd. Wat ik heel leuk vind. Want ja. <laughs> dat mist ik een beetje. Ja. <laughs> nou, je kan gewoon gerust zeggen dat ze mede is geworden. Dat, ja, uh... ja, ja. Ik, uh, ik heb ook wel echt geholpen met het schrijven van nummers. En ja. we verbeteren elkaar. En ja. eigenlijk vullen we elkaar precies aan. Dus ja. uh, het, het dus, werkt heel goed. Ja, dus, dus het wordt er al eigenlijk alleen maar beter op. Uh, ja. De... ja, vinden ja, wij wel. Ja. Ja. Uh, is er ook nog iemand die boven, er, bovenheen zit? Ook altijd een soort producer die zegt: uh, Van uh, nou, dat zou ik toch even iets anders doen? Of, uh, mm, of nee, we produceren jullie jezelf. We, wij produceren alles zelf, ja. maar uh, ik stuur wel dingen door naar mensen voor feedback. Ja, uh, dat bedoel ik. Ja, ja dat tuurlijk. Dat is, dat is gewoon het beste wat je kan doen. Als je een nummer hebt, uh, dat je dan uh, naar, naar een. Een producer stuurt en die zegt: van, Ja, misschien als je dat en dat doet. Misschien klinkt dat ja. beter. En dan ga je kijken en dan kan je denken: Oh ja, dat klopt. Ja, ja, of denk je, nou nee, ja, toch niet. Nee. Maar, uh, kijk, ik bedoel, hè, het is ook. Er zit ook zit een beetje in een bepaald circuitje in mm -hmm. Arnhem. Hè. We hebben dus Baptist. Die ja, die, die, die, daar stuur ik ook, die, ook gewoon af. toe dingen. Ja, dat is een soort benchmark. En zij, zij sturen ook dingen naar mij toe af en toe, dus dat zo. Oh, cool. Ja, wel Dus, dus is... uh, Dimi, Dimi en Mathijs uh, doen ook nog uh, gewoon een duit in de zakje en die zeggen tegen, de, tegen jou, Dylan, uh, wil je er eens even naar luisteren? Is dat uh, misschien? Uh, ja. Ja? ja. Dan kan, kan ik ook dingen zeggen van, uh, die ze wel of niet oppakken. Dat, doen, dat is aan hun, dat doe ik ook. En ze kunnen ook zeggen, van, ja, als je dat een beetje aanpast, dan, dan klinkt dat beter. En als ik denk, hm. joh, ja je dan gaat de hele zin naar. Dat, Hmm, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja dat heb ik ook zo. Ja, doe je. Maar, dat, uh... maar volgens mij zitten jullie dan ook. Uh, hebben jullie het ook uh, onderling. Uh, in, uh, binnen, binnen die club uh, met, uh, met, met je vakbroeders. Hebben, uh, zitten jullie daar ook wel eens denk ik, een beetje over te poekelen. Over, uh, over muziekdingen. Uh, en over sampletjes en, uh, en dat soort uh, zaken? Of, uh... Ja, nee, tuurlijk. Ja. Dus, uh, we speelden toen die vierde voorronde. Speelden ja. we bij Making Waves. Dat was toen in het, uh, in het uh, café van Patronaat. Ja. Speelden wij toen. En uh, Baptiste uh, deed een DJ-setje. En ze draaide een nummer. Ja. En ik had tegen Matthijs zei ik toen van, oh vet, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat heb op school opgenomen in het koortje. Dat is een koortje, een hele korte stempel van een koortje ja, ja, ja. hadden uh, ze in een nummer gezet. En ik ja. had, ja, dat is echt vet. Dat, nou, uh, ja, dat, is, dat ik weet niet wat het is, maar, dat, maar dat, de creativiteit spat er wel. Een beetje uh, van, je, van jullie, uh, nou, heb ik het niet alleen over jullie, maar uh, in, die, in die scene een beetje. Nou, het uh, gaat de goede kant op, in ieder ja. geval, ja. Dus, ja, ja, dus uh, ja, Haarlem is niet alleen meer de, de stad van de bandjes. Nee, en want er is er meer. nog één die hebben we net kunnen horen Quirijn heeft zich ook Quirijn, gemeld ja. ja die heeft zich ook gemeld van uh, nou ja die, die, dat is onder de naam precursor ja. zoals uh, Peppervisie dat op uh, <laughs> omschreef. Dus ja, er is een aardige gezelschap aardige nu aan het opbouwen. Ja, en uh, ja. er gaat een uh, samenwerking tussen ons en Quirain aankomen. Dus dat uh, is dan nu ook bij deze beelden. We staan staat nog in de planning. Trouwens. staat in de planning. Ja, in de planning. Goed, uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, <laughs> natuurlijk nog meer van jullie horen. Maar eerst gaan we weer even terug, De nieuwe EP uh, helemaal achter elkaar. En dan helemaal, elkaar. Helemaal nou, af dan elkaar. moeten we, dan helemaal moeten we over gaan. Integraal nee, integraal. nee joh, gewoon rustig uh, aan <laughs> dit is goed. Uh, eerst uh, weer even twee nummers achter elkaar. En dat zijn ook uh, de enige uh, twee artiesten in die, deze uitzending. Waarvan ik uh, twee tracks draai. Namelijk uh, Lenya en Rogier Pelgrim. De eerste die je hoort, dat is uh, volgens mij Lenya met Serpentine. Nou, Windows moet echt een update hebben, denk ik eerlijk gezegd hoor. Ik zit, ik, denk, ik zit lekker gezellig te praten. Gezellig, gezellig, gezellig. En wat denk je? Hij start niet door. Young Heart van Roger Pelgrim. ...van Birds and Busy People... ...het album wat hij heeft uitgebracht... ...Rogio Pelgrim, Young Heart heet het... ...ik dacht nogthans dat ik even... De, de, de, ja, de, de, ...de zooi had... ...op automatisch had staan... ...maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Een band die van alternative rock... ...naar meer alternative electro's gegaan... ...is Trip to Dover... Uh, we kennen ze al, nou, uh, zeker een jaar of zes, zeven. Misschien nog wel langer zelfs. Uh, dat uh, stamt nog uit de tijd dat wij pas begonnen met uh, de, de Rob Agda En toen uh, nog uh, het team bestond uit drie presentatoren. Namelijk Menno Hoekstra deed toen ook nog mee. En uh, ja, Trip To Dover had toen een, een lijntje lopen met een van de deelnemende bands. Nou ben ik in godsnaam kwijt welke band dat uh, ooit is geweest aan uh, de Rob Agda maar ze zal, uh, ongetwijfeld zal daar een link zijn geweest. En uh, sindsdien was ik toch wel een beetje gecharmeerd van deze band. Maar uh, ze hadden een jaar of twee, drie geleden. hebben ze uh, besloten om een beetje een stijlbreuk uh, te doen. En dat is bepaald uh, niet verkeerd voor Trip to Dover. En dit is uh, de single die ze eigenlijk opnieuw hebben afgestoft. Want het nummer dat is veel langer al uh, in omloop. Maar hij doet het in deze elektroversie dan toch veel beter. De nummer dat heet I'll Be Juliet. Trip to Dover. Dat uh, is ook niet helemaal uit de lucht uh, komen vallen. Want in het verleden uh, bestond de band uit twee Engelstalige uh, lieden En eigenlijk ook twee uh, Britse muzikanten. Daarom uh, hadden ze op een gegeven moment uh, hun vleugels ook uitgeslagen. En niet alleen in Nederland. Maar ook in Brighton. Daar de de band... En toen was het nog eigenlijk een beetje een alternative rockband. Nu uh, bestaat het uh, nja, min of meer eigenlijk uit twee dragende lieden. Namelijk Johannes en Olga-taal. En dat, ja, dat vertaalt zich duidelijk, uh, en duidelijk in een hele andere stijl. Albert Juliet, meer in electro. Uh, en bovendien is uh, de band nu eigenlijk volledig Nederlands. Want uh, ze opereren vanuit Eindhoven. Dus uit, gewoon uit Brabant. Nu heb ik me laten vertellen dat uh, het, de hele EP zo uh, ja, tussen nu en 10 seconden helemaal live uh, hier uh, te horen is. Ja, zie je. Kijk, dat bedoel ik. Dus ik gooi de schuif lekker open. En ik uh, zou zeggen: uh, de nieuwe EP van low Erect Sound System heet Transitions. En daar gaan we dus nu gewoon alle drie de tracks van horen. En uh, ze zijn er uh, alle drie helemaal, of alle drie, alle twee helemaal klaar voor. Dus ik denk ook dat er alle drie de tracks er nu ook live uit gaan komen. Het is nu aan jullie... Це Bravo, bravo, bravo. Ja. ja, dan moet ik alweer helemaal teruglopen uh, vanuit een uh, plek waar uh, eerst microfoon 4 zit. Maar dit is de tweede track van, uh, van het album. Ja, het, uh, men, uh, het is een soort uh, shuffle play uh, vanavond. Uh, nee, het is gewoon van 1, 2 en 3. Zie je, kijk, uh, <laughs> zo, zo komen we nog ergens. Uh, solitary, dat hebben we net uh, gehad, maar nu is het, uh, het titelnummer uh, aan de beurt Transitions. titelnummer. En dan hebben we nog de laatste die ook nog op het uh, DEP de terug te vinden is. En dat, dat heet Together. Ja, dat was hem. De complete EP live uh, hier uh, te horen bij, uh, bij uh, Alternative FM. Uh, het was uh, de beurt uh, aan Low Edic Sound System. We gaan even weer wat, uh, wat doen hier bij, uh, bij ons. Want uh, Lakshmi gaat uh, komende zondag ook weer uh, van zich laten horen. En dat doet ze met nieuw materiaal. Maar wij doen het nog met het uh, materiaal van de eerste EP Bones... And cigarettes is Lakshmi. in your night. Het was een New York City Subway van Tamara Woesterburg. Twee weken terug uh, hier uh, bij ons uh, te gast uh, geweest in onze uitzending. Toen heeft ze dit nummer niet gespeeld. Maar wat mij betreft mag dit uh, wel uh, de volgende single worden van The Colony. Uh, eigenlijk een beetje een album waar uh, ja, min of meer de invloeden van een aantal <tosses> illustere uh, bands uit uh, Amerika. Volgens mij zelfs uit uh, New York. Zoals... Uh, Velvet Underground. En ook nog een, uh, ja, een beetje een uh, nummer... wat ze heeft opgedragen op het album... aan Leonard Cohen. Want daar uh, was ze toch ook, is ze ook wel... behoorlijk gecharmeerd van geweest. En dat is allemaal terug te horen op dat album. Um, ja, Het zit erop, uh, dames en heren. Uh, het is altijd wel leuk als... Ja, nee, die microfoons staan nu wel... Uh, nu <lacht> heb ik ze alle twee wel op de goede plek openstaan. Hoor. Dus uh, man, <laughs> de eerste keer ging dat... Uh, even val ik aan het mis. Maar goed... Uh, nou, ja, het is denk ik de EEP die, uh, die voor het eerst live op mijn radio uh, te horen is uh, geweest, uh, denk ik. Dat is ja. Zeker, ja. ja. Dat wij die eerder hebben... Primeertje, ja. ja. Ja, precies. <laughs> uh, maar goed, uh, dan, dan, dan was er nog iets wat jij ons uh, liet ontvallen, uh, Dylan. Want uh, gaat dit ergens naartoe met die ja. EEP? Gaat het zeker dan mag ja. Maaike vertellen. Want ik, oh, Maike is goed in vertellen. Ja, nou, goed. Oh, dan, dan, ga het gaan het dat, <laughs> dan gaan we dat aan Maaike vragen, maar hoe zit dat? Uh, nou ja, deze EP is eigenlijk een beetje de opmars naar uh, ons eerste album. Sowieso. Ja. Dus uh, wij, uh, hoeveel tracks moeten daarop uh, gaan komen dan? Waarschijnlijk negen. Ja, negen. Dus we, we gaan gokken op, gok op negen. Dus, dus is, uh, uh, dat, is, dat is een uh, behoorlijk aantal. Uh, ja. uh, zijn jullie aan het schrijven? Ik ga weer eerst naar Maaike toe. Want, uh, ja, ja, we zijn nu druk bezig. Ja? Komende zaterdag hebben we weer een van onze beruchte muziekweekendjes. Ja. Ja. Uh, uh, nemen jullie dan spullen mee? Uh, en gaan jullie dat uh, uh, ergens in een een of ander hutje op de hei uh, doen? of niet Nee, dat uh, gaat gewoon in het hutje van Dylan. Nee. Oh, in het hutje van Dylan. ja. ja. ja. Een beetje opgepropt in een studentenkamertje. Precies. Maar er komen ja. wel leuke nummertjes uit. Ja, dus ja. Uh... ja. Uh, En dan sluiten jullie ook echt een uh, gewone op. En zijn jullie onbereikbaar. Dus ook niet met smartphone spelen en dat soort dingen. Oh. Af en toe. Ja, ja. Af, en toe. af en toe. Maar ja, we ja. zijn wel voornamelijk veel met muziek, met muziek bezig. bezig ja. Ja. Ja. Um, want uh, ja, dan, dan vraag ik me af. Want, uh, want uh, deze EP die is uh, sinds begin deze maand uh, ja, uh, te krijgen natuurlijk. Um, heb je ook een beetje een idee wat uh, waar het, uh, is, ligt? Het allemaal in het verlengde van van de, deze EP. Ja, ja. En is het ook zo dat dat uh, ja, het, het is natuurlijk uh, jullie zijn jullie natuurlijk met met met jullie uh, bepaalde vorm van geluid. En het is, het blijft natuurlijk een beetje je ja, haast, ja, ik zeg het oneerbiedig loungeachtig, maar uh, is het is is het dat een beetje? Ja, maar ik denk ook dat er wel een leuke verrassing tussen <laughs> nee. kan zitten. Er kan een leuke verrassing tussen zitten. Ja, ja. Dat ja. Ja. ja, dat denk ik ook wel. Ja. Uh, is het alleen instrumentaal of uh, nee. gaat er ook nog iets uh, met ja. een vocale bijdrage komen? Ja. Dat ook? Ja, ja ik denk ja. dat we vooral ja. verder gaan met uh, ook experimenteren met eigen geluid. Ja. En uh, toch dat ook weer verder ja, uitbreiden. Die is er eigenlijk al wel. Vind ik eerlijk gezegd hoor. Als dat ik, uh, gewoon, uh, want ja ik bedoel. Uh, hey, uh, laten we beginnen bij het begin met uh, de Rolp Akta woord. Het is nog steeds. Het geluid wat, uh, wat in de basis ook uh, te horen is geweest. Uh, tijdens de Rolp Akta woord. Dus, dus ja. ja. Het eigen geluid is er. Ja. Maar het is altijd wel leuk om daarop verder te bouwen. Dus ja. we willen onze eigen sound houden. Maar daar wel zoveel mogelijk binnen bereiken eigenlijk. Goed. Ik dank jullie voor jullie komst. En veel, Graag gedaan. en veel plezier <laughs> nog met het uitdragen van de EP. <laughs> en dan zeggen Marcus en ik altijd in koor, want hij zit dan al. Ge... Kijk, hij oh, komt heel weer in kort. actie. Dan zeggen wij altijd in koor. Tot volgende week. Ja, hey. precies. Ja, het <laughs> gaat weer goed. <laughs> en volgende week is uh, Ruud Houweling dan het uh, gast. En dan uh, heeft Marcus het iets wat oh. relatief makkelijker met, uh, met het opruimen van de spullen. want... Dan hebben we alleen Sorry, maar een, een akoestische gitaar Dus uh, in die zin die uh, gaat het helemaal goed komen uh, We hebben er nog eentje En dat is uh, eigenlijk een, uh, een, een verhaal Van Alaska uh, Frank Bond uh, is uh, de poëet De muzikale poëet Maar hij heeft ook op het laatste album Prospero heeft hij ook uh, een, uh, ja, Min of meer een, uh, iets, iets opgehangen aan Rimbo. Wie was dat? Dat was een Frans dichter En dat zul je in dit nummer terug horen. En die jongens zijn bezig met een derde album. En volgende week zijn we er gewoon weer. Dag! So I was covers of the book of Rimbo. I was peeking between the covers of the book of Rimbo as I was peeking between those covers and the door it slammed shut. As the mother taught my father, to hot you up. And this is